Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een uurtje geleden is in Roermond het landelijke startsein gegeven... voor de festiviteiten op Bevrijdingsdag. Dat deed zangeres Wende samen met premier Rutte. Laten we vandaag alsjeblieft met z'n allen afspreken... dat we ten eerste genieten van deze dag, van deze prachtige Bevrijdingsdag... met gelukkig droog weer, maar dat we na vandaag weer 364 dagen met elkaar vechten voor die vrijheid en tegen discriminatie. Mensen, als we dat doen, dan wordt het een steeds mooier land. Dank jullie wel en ik wens jullie een prachtige bevrijdingsdag. In het hele land zijn vandaag 14 gratis bevrijdingsfestivals. Daar treden onder meer de ambassadeurs voor de vrijheid op. Dit jaar zijn dat naast Wende ook Cloud, Fleming en Sommieu. Een jongen heeft zichzelf aangegeven bij de politie... voor de aanval op een Duitse europarlementariër. Die raakte gisteren zwaar gewond bij een aanval en moest worden geopereerd... De politicus werd door vier onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was in Dresden. Een paar minuten eerder had de groep volgens de politie ook een campagnemedewerker van een andere partij aangevallen. Wie de drie andere verdachten zijn is niet bekend. En dan wil ik het even hebben over onze inzending voor het Eurovisie Songfestival. Europapa van Joost Klein. In die clip draagt Joost een grote blauwe hoed. Nou, daar wil ik het even over hebben, want die hoed is gemaakt door Marianne Jonkind. Een bekende modeontwerpster in het hogere modesegment. Maar hoe komt Joost Klein nou bij haar terecht? Marianne is 79 en maakt normaal hoeden voor onder meer het Koninklijk Huis. Maar ze is ook op toegankelijkere plekken te vinden. Ik post heel veel op Instagram. Eigenlijk alles wat ik doe, zeg maar de afgelopen uh, zes jaar zo'n beetje. Die stylisten vroegen mij of ik zo'n hoed kon maken in het blauw. Maar dan nog extravagante met een gleuf. En dat vroegen ze me echt via Instagram, via een chat... Op Instagram. Ja, we gaan met de tijd mee. Marianne weet alleen nog niet of haar creatie aanstaande donderdag ook op het podium te zien zal zijn. Dat hoop ik wel. Ik heb natuurlijk de hoed gemaakt voor de videoclip. Dus het zou ook nog een verrassing kunnen zijn dat hij weer wat anders aan heeft donderdag. Maar dat maakt voor Marianne niets uit. Haar hoed schittert in een videoclip die inmiddels al 22 miljoen keer is bekeken op YouTube.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 Showcase FM.